wil die tape nog eens terug. Van in begin? Ja, van in begin. Ja, is dat zo moeilijk? Iemand uh, waarvan ik de naam nog niet weet, die misschien later zal uh, tevoorschijn komen uit de loop van, van de gebeurtenissen, uh, zou in het bezet zijn van sleutels van die kelder. Misschien maar het ook niet slecht om de man die de bewaking deed op het uh, ogenblik van de distal, dus de nacht van de distal, uh, dus. Uh, eens aan de tand te voelen. Voilà. We hebben dan ook gedaan wat Marianne ange Lerminet ons getipt heeft. Namelijk teruggegaan naar Sion en Maas. Het heeft niet zoveel bijgebracht, hè? of wel? Maar het was wel nodig. Ja, de meeste luisteraars hadden het ons aangeraden. Dat klopt. Maar Maar, maar wat mij dwars zit, hè, dat is ja. de vraag wie in het bezit is van die sleutels. Sion zeker? Volgens Jean-Luc Captekers ook? Een triptiek verhuisje, volgens mij niet door raampjes... En er daarna mee over de muur klauwen, dat lijkt mij toch zwaar en tamelijk groot. Dan denk ik dat dit schilderij langs een zijingang moet verhuisd zijn geweest. En dan moeten we te raden gaan bij de heer Sioen en de heer Luc Maas, die weten weten we hebben van het alarmsysteem. En misschien hebben zij het toen afgezet. Dat zou misschien eens kunnen nagecheckt worden bij de data van de computer eventueel van het alarmsysteem. En de conservator, volgens meneer Vonk, zit daar ook een knelpunt. Wat betreft de oplossing van het gestelde probleem, dacht ik in verdenking te moeten stellen de conservator van het museum. Omdat hij zich bijzonder ongewoon heeft opgesteld bij de afstapping op de plaatsen van commissaris van In... Hij heeft daar onmiddellijk de leiding van de bewerkingen genomen. En ook vind ik het bijzonder verdacht dat de kunstwerken als dusdanig zijn verzekerd, maar dat dat niet gebeurd is voor de veiligheid van het gebouw. Ik denk daar aan een complot tussen enkele mannen met de conservator aan het hoofd, die van die verwarring van dat feestelijk gedoe daar in Brugge uh, misbruik hebben gemaakt om dat schilderij van Bos te verdonkermanen. Voilà, dat is het. Heeft ook wel gelijk, Het is op zijn minst het overdenken waard... alhoewel die man eigenlijk alles uit handen heeft gegeven aan Sioen. Ludwig de Koning had het ook over de beveiliging... maar hij had nog wat vragen. Hoe zijn de dieven aan de code geraakt? Is het door bedreiging? Is het door omkoping is er een of ander knap dametje in het spel... dat haar charmes of iets anders heeft gebruikt... om aan de code te geraken. Ludwig weet meer dan ik. Die dame met charmes? Tuurlijk. Pas op, Ludwig is daar zeer sterk in. Hè? <laughs> maar omkoping of bedreiging, dat zou wel eens kunnen. Ik denk dat we terug moeten naar die Luc Maas. Dat raadt ook Norma Poels ons aan. Luc Maas had dienst die nacht... dat het schilderij van Jurgen Bos werd gestolen... Uh, hebt u hem hier al eens uh, uitvoerig over kunnen ondervragen of hij misschien iets verdacht opgemerkt heeft of zo? Je zou er beter Vermeulen nog eens bij halen. Althans, volgens Martijn Novak. Wat Vermeulen gezocht heeft zijn zichtbare sporen. Maar we zouden wel eens daar onzichtbare sporen uh, kunnen gaan zoeken. En ik denk daar aan computernerds uh, die eventueel dus, uh, de alarminstallatie kunnen omzeilen, tenzij het een inside job geweest zijn. En een tip in verband met de bandopname van de dief van het laatste oordeel, ik meen dat ik op een achtergrond het geluid van een werf gehoord heb. ben niet zeker. Maar als dat zo is, dan zou het telefoongesprek waarschijnlijk in een nieuw bouw op een werf uh, in Brugge gedaan zijn. En ik vermoed dat dan in het nieuw concertgebouw zou kunnen zijn. Amai, die heeft wel goed, oren zeg. Pas op, ik heb dat bandje ook nog dikwijls beluisterd... ...maar daar is wel iets van aan. En wat gaan we nu doen? Eerst naar de kei, want er is dus blijkbaar een brief toegekomen van de ETA. Ja, maar en, en dan? Ga ik die maas nog eens opzoeken? Je weet dat je nu ook een boekenbon mocht weggeven, hè? Aan de beste tipgever. Dat weet ik voor mij, dat weet ik. Je moet mij niet opjagen, hè? En aan wie gaat je die geven? Aan Marianne. Het is precies of je kent die mensen allemaal persoonlijk? Dat is ook zo voor mij, dat zijn luisteraars waar ik altijd kan op rekenen. Vooral de vrouwen als je het mij vraagt. Maar ik vraag het u niet even merken. En waarom aan mevrouw Om Omwille van het volgende. Uh, zeker zou het uh, raadzaam zijn om Miguel Serosa nog even aan de tand te voelen. Want dat is duidelijk van de ETA, hun contactpersoon hier in België. Denkt u dat ook? Affirmatief. Er is iets met die man. Het zou ten tweede ook toeval kunnen zijn dat juist een Spanjaard secretaris van het Europacollege is. en dat de ETA een aanslag wil plegen. En je weet. ge gelooft niet in toeval, ja dat weet ik. Dus daar moeten we zeker nog eens naartoe. Wanneer? Vermeer, alles op zijn tijd hè, man, alles op zijn tijd.